Met nu Tobak leeft. Tobak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen. Zandborg. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak leeft, bij ZFM. Gijs maakt eerst hele wilde muziek. En het komt de uit de Puppetskammer. Namelijk Alex steuner... En uh, andere mannen ook weer Miles Kane, die gingen samenwerken. En toen kwam de ja, Last Shadow Puppets. En dat was wat milder. En uiteindelijk is het nu een beetje opgedraaid. De Arctic Monkeys zijn echt uh, meer zoet. En de Last Shadow Puppets zijn wat steviger geworden. Ja, altijd wel leuker. De band ontstaan in en was het ook weer tijdens een optreden. kwamen ze elkaar tegen Dat dachten ze... Hé, hey, we kunnen wel samen gaan werken. Toen werd er een side-project gestart, de Last Shadow Puppets. Het is de zaterdagmorgen. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 23 februari. Paul Herren Stichting in Chicago, de Rotary Club. Hij is een advocaat en uiteindelijk uh, zijn er in 165 landen. Zijn er 1,2 miljoen leden bezig uh, met de Rotary Club. En dat is natuurlijk een humanitaire. Uh, ja, zijn, vooral zijn het uh, beroepsleiders uit de zakenwereld. Er komen mensen bij elkaar die ook wel wat geld te spenderen hebben. En die gaan de ja, mensen helpen. Met uh, allerlei acties en zoiets. In Nederland uh, startte de Rotary Club in 1923 in Amsterdam. En in uh, 2010 uh, werd het even geteld. En toen waren er 484 in Nederland met 19.910 leden. Dus heel wat mensen die goed bezig zijn ja, zeker? voor de medemens. Nou, helemaal niet verkeerd. Natuurlijk. Zeker niet. Nee, in 1919 richtte Benito Mussolini in Rome zijn fascistische partij op. Hij was politicus, journalist en onderwijzer en ook nog meer medische zijn president. Hè. Hij is 21 jaar geweest, hè? ja, ja, ja. ja. ja. Ja, het is wel, Dat fascisme is natuurlijk best wel een beetje negatief, hè. Maar ze kwamen uit de Eerste Wereldoorlog... en toen hadden ze best wel een beetje... waren ze gewoon uh, berooid achtergebleven, Italië. En daar uiteindelijk... ze hij zo we moeten weer opkomen voor de burger, voor de mensen... en uiteindelijk kwam dus een fascistische partij tevoorschijn. En uh, fascisme stond voor uh, landeigenaren... en industrie garant voor veiligheid en herstel van de orde. Dat was een beetje een rommeltje. En uiteindelijk ging dat een eigen leven leiden... en werd dat iets negatiefs, het fascisme. Ja, het staat ook wel... Het, ja. het is anti-democratisch Anticommunistisch, antiliberaal. Ik denk, ja. Ja, als, als jij een partij <laughs> van die doet, iets goed. Maar het is allemaal anti. Dat, dat, anti, dat, dat. anti. Ja, duh. Ja, ze waren ook gewoon... wel tegen de communisten. Ze waren vooral tegen Rusland. Ja. Het is een moeilijke materie. Ik heb er ook een tijdje zitten lezen. Maar nou ja, dit waren de ja, grote autoritair lijnen. Militair nationalisme. Nou ja, ja. oké. Okay. Ja, zoiets. Fijn. Goed, Marcus, wat gebeurt er nog meer door de jaren heen? Ja, in uh, Duitsland wordt uh, ook trooi verleend op de revolutionaire dieselmotor oh, uh, van nee, uh, Rudolf die Diesel. die uh, uiteindelijk, uh, ja, nu zijn we er natuurlijk een beetje vanaf aan het gaan. Yeah. Maar uh, hij heeft uh, aardig wat ontwikkelingen gehad. Uh, uh, ook wel een grappig verhaal van uh, Rudolf Diesel. Het was namelijk een, uh, een Fransman, yeah. Maar hij was van Duits. Zijn ouders waren van Duitse afkomst. En tijdens de Eerste Wereldoorlog uh, werd hij daarom uh, erg ongewenst uh, in Frankrijk. Daardoor is hij naar. Uh, naar Londen toe gegaan. Ja? Daar heeft hij verder uh, tijdens de oorlog zijn, uh, zijn studie en zo gedaan. En toen is hij uh, uiteindelijk in Duitsland gekomen... om uh, daar de dieselmotor te ontwikkelen. En hij bedacht van, nou, als ik nou uh, brandstof onder hele, of lucht onder hele hoge druk zet... en daar dan uh, uh, een brandstof bij doe, dan on ontvlamt dat... Uh, uh, en hij heeft heel veel dingen geprobeerd. Uh, dierlijk vet. Uh, Pindaolie. Uh, maar uiteindelijk bleek petroleum uh, het beste werken. Okay. En later is het dus die soort ontwikkeld, waardoor... Uh, okay. uh, speciale brandstof voor dit type uh, motor. Oké, okay, dus, oh grappig. Nou, dat had het wel leuk om even een beetje te kijken... hoe het zich ontwikkeld hebben. In uh, 2016... bij laag geveld, naar Dalfsen... botst een trein, ja, op een hoogwerker. Vanmorgen rond kwart voor negen... rijdt een hoogwerker over een spoorwegovergang... bij Dalfsen. Maar het gevaart is zo langzaam... dat er alweer een trein aankomt... terwijl de hoogwerker nog midden op het spoor staat. En die trein die komt ook nog eerst door een bocht. dus heeft het niet, niet, Die machinist heeft het niet zien aankomen. En toen was het te laat. Ja, tragisch verhaal dit van de hoogwerker die eigenlijk heel langzaam over het spoor heen ging. En de hoogwerker had een heel grote giek. En dus, de giek was al lang over het spoor heen, maar het apparaat waar hij zeg maar aan vast zat, dat stond nog op het spoor. Dus ja. de hoogwerker kon er zelf, die kon er uitspringen. Maar oh, de machinist ja, dat... kwam daarbij om het leven. Ach, jeetje. Ja, ja. ja, tragisch verhaal dit. Ja. In 1973, de arts mevrouw Posma wordt in het eerste Nederlandse euthanasieproces veroordeeld tot een week voorwaardelijk gevangenisstraf tegen de doden van haar ernstige zieke moeder. Maar die moeder die had al heel vaak gevraagd om euthanasie... want die uh, zag het niet meer zitten. En ze heeft, toen heeft die mevrouw Postma 200 milligram... Uh, uh, was het nou? Uh, Morfine? toegediend. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, en uh, in 1947 wordt uh, de internationale organisatie van standaardisatie... oftewel de ISO opgericht. En die heeft natuurlijk uh, ervoor gezorgd dat er aardig wat... Uh, ja, wat uh, normen en uh, standaard uh, dingen, zoals stekkers, dat die wat, uh, oh, wat ja. algemener worden. Ja. Uh, maar ook uh, controle dingen, zodat als je iets uh, uit Amerika haalt, dat je uh, ervan kan, kan verwachten dat het, uh, dat het veilig is ja. als je, om in de stopcontact te steken. En dat was in 19? uh, 1947? 1947. Oh, Oké, okay. dat is net na de oorlog. Dat nou, best eigenlijk. al lang, maar je hebt ook de NEN-normen, dat is een is ook Het Nederlands no Normalisatie Instituut heeft ze opgericht. De, maar de NEN normen die werden ook gebruikt. Van hoe lang moet je over zo'n grasveld doen? Allemaal van die normen die dus ook door gemeentes overgenomen worden en zo. Oh, okay. ja, de, NEN, de NEN is eigenlijk de organisatie, die de, de ISO-organisatie van Nederland. Okay. Dus die uh, zorgt ervoor ja. dat alles gekeurd is in Nederland, Jezus. zodat als je het naar buitenland brengt, dat het Volgens de ISO-normen. Snap je het nog? Ja, ik snap het wel een beetje. Goed, iets anders. In 1903 Guantanamo B eh, eh, wordt verhuurd eh, van Cuba aan de Verenigde Staten. Het komt uit na de Spaanse-Amerikaanse oorlog. En de VS heeft het dan weer van Spanje veroverd. En uiteindelijk hebben ze een huurcontract getekend. Het kost dan 4000 euro per jaar. Ik geloof uiteindelijk dat het nog maar één keer is betaald. Fidel Castro wilde dat graag hebben, één keer. Nou, het is allemaal natuurlijk voor de vorm. Uiteindelijk is je dan natuurlijk een gevangenis. Het is ooit trouwens ontstaan in 1898, hè? toen is het daar gevestigd. Maar daar is natuurlijk een gevangenis, daar is een hoop over te doen. Gisteren weer we zitten kijken. Er waren natuurlijk ook de borderboarding. Er werden heel veel mensen werden, uh, gemarteld daar. zijn zelfs drie mensen die uit het leven zijn gestapt. En sommigen zeggen dat was een zelfdoding. Uh, en anderen zeggen, nee, dit is gewoon actieve oorlogsvoering tegen de VS. Om de VS in een kwaad daglicht te stellen. En uiteindelijk kwam de uh, Samen, nee, oh, samen, euh, Barack Obama die zei op een gegeven moment... we moeten daarmee stoppen. Want euh, heel veel euh, strijders... Gaan juist, trekken juist te strijden... omdat Guantanamo B daar open is. Omdat die mensen onterherende zaken doen. Dus we moeten hem eigenlijk sluiten. Maar het lukt nog niet echt om dat te sluiten. Wat ze wel doen is dat ze veel meer de deur openzetten voor journalisten om te laten zien... wat ze gedaan hebben en waar ze nu mee bezig zijn. Om het zo trans trans trans transparant mogelijk euh, aan te tonen. Dat het niet zo erg is als in eerste instantie euh, leek. Goed, nog meer. Ja, vandaag in uh, 2010 was uh, de grote dag. Bob de Jonge won de uh, bronzen medaille op de 10 kilometer. Uh, maar dat kwam omdat Sven Kramer twee Aha. keer de binnenbocht nam. Ja, moet je daar nou weer over beginnen, <laughs> Het was vandaag de dag, ja. Ja, ja maar ook ja, ja, ja. Yvonne van Genna won ook een medaille. Oké. Okay, nou. Dan in 1988. Ja, maar dit was wel het grote verhaal van toen. Ja, ja 3000, hè, had zij toen. Ja. Of 3000 meter. Oh, man, dat ja. echt zo'n man met echt een... even niet opletten, echt de hele wereld op zijn kop zetten gewoon. Hij moet wisselen, Ze zaten met de twee in één baan. <laughs> Hallo, zijn we nog wakker of niet? Een slecht nachtje gehad of zo, gast? Nou, tot zover geschiedenis. Wat gebeurde er op 23 februari door de jaren een. En straks de verjaardag en we eerst hebben we even een lekker punkplaatje vroegermorgen. morgen. The Death. Ja, je kent hem wel. Die gast met die gitaar, die tatoeages, isolator. Spike van uh, Direct. Die heeft een side. Uh, beentje. En dat heette. De uh, Def. En dat is wat stevig. Dat is een beetje punkachtig. En dat draait weer op de Rai. De Isolatory. Dat bestaat er morgen. We zijn even aan het kijken wie zijn er allemaal jarig uh, de, uh, Wacht, ik zit weer op knopjes te drukken. Waar ik eigenlijk niet op moet drukken. Ja, precies. Leven. Ja. Goed. En vandaag zou de jarig zijn geweest. Peter. Uh, Pieter Vonda. Ja. Yeah. Van Easy Rider, weet je. Hij wordt vandaag negen en zeven, dag. Oh. Eh, ja, samen met Dick Nicholson en eh, Andy Hopper. Eh, Dennis Hopper zat hier natuurlijk in Easy Rider. Weet eh, je dat van eh, Board to Be Wild? Waar heb ik dat ding in godsnaam ook weer? Heb ik hem nog ergens neergezet of niet? Nee. Nou, zeg. Dacht ik hem even had neergezet onder de. Goed, maakt het niet uit. Ik heb gisteren nog even een stukje zitten kijken. Van Borden to Welt. Het, het laatste stuk is... Dan worden ze van een motor afgeschoten. Ontgaat mij geheel wat daar nou... Nou ja, ik denk dat ze geeft met zo'n roadmovie moeten een einde komen. Laten ze dan maar allemaal altijd doodgaan. Later heeft Dennis Hopper natuurlijk een andere film nog gespeeld. Ghost Rider is een bekende uit 2007. Een van de later is in 2013 Copperhead. En nou, dat is eigenlijk een beetje zijn laatste waarin hij gespeeld heeft. Deze... Peter Vonder, Pieter Vonder. Hij is natuurlijk ook de zoon van Henry Vonder. Ook een hele bekende acteur geweest. En de broer van Jane Vonda. Die moet ook allemaal bekend van de reclamespots voor een of andere uh, cosmetica bedrijven. Goed, wie is nog meer jarig? Vertel eens even. Ja, wie vandaag ook jarig is, is uh, actrice en uh, stemactrice uh, Dakota Penning. Penning. Penning. Ja, ah. En die uh, is uh, onder andere uh, stemacteur van, uh, van Lilo Stitch. Ja? Maar ook uh, speelt ze in de twilight uh, uh, saga. De, Was, de, de... dubbele ja films. Ja, ze is doors. bekende, ze is bekende sterren, hoor, zeker. Oké, okay, nou goed, hartelijk. Ja, lekker laat. Lekker op tijd, gast. Ja, wie vandaag <laughs> ook jarig is, uh, Sylvia Millekam. Ja. Maar nou, ze is natuurlijk al overleden, maar ik zit nou net ook te kijken van... Zij weigerde dus om überhaupt iets te doen met het feit dat ze een knobbeltje had. Oh, wat een stom mens. Ja. Oh, en uiteindelijk is ze dus op een gegeven moment uh, toch maar naar de dokter gegaan in augustus 2001. Maar ze, in 1999 werd er zo'n knobbeltje geconstateerd. En ze werd in augustus, dus, uh, twee jaar later... Werd ze opgenomen en toen bleek dus een ver voorgeschreden, gemetastaseerde mastitis cariconomatosa ge geconstateerd. Maar oh. Dat is een tumor die reikte uitwendig tot aan de schouder. Ja, dat is heel groot En de, de, groeien, de hele daaraan. rechter thorax was ingenomen door een tumormassa. Ja. Maar ja, het is gewoon, ja, ze, ze, ze, ze werd dan behandeld met paracetamolletjes. Ze was ook nog met je manden bezig. En ja, acupuncturist was ja, erbij. En had ze allemaal. Die zei dan: nou, ingestraald water zou genoeg zijn. Ja, maar het was... Ach, maar echt, is ze toen helemaal niet goed bij het hoofd geweest of zo? Want het was een hele uitpintere dame gewoon. Nee, maar had, haar vader, die had dus wel van die kuren, uh, chemokuur gehad. En uh, die is toen uh, op een vrechtlijke dood gegaan. En ze had zo van, nou, dat, dat wilde oh, ze niet. Oh, die manier, die zat dan... Ik weet ook niet wat ik zou doen. Nou, ze is met 45 geworden. Ze dus kennen haar natuurlijk ook van Klokhuis, speelde zin. Dus uh, ja. Wat deden ze nog meer? Knopen in Zaddoek. Ja, ze, en zei, ze was met onder... Haai van der Heijden, was ze. Nou, die waren samen dan ook wel een uh, schrijvend duo en zo. Yeah. Dus, uh, ja, ze was geweldig. Het was heel leuk. Ja, leuke dingen heeft ze gemaakt. Uiteindelijk die ja. meer onder ons. Vandaag uh, uh, zou hij ook. Uh, is hij jarig? Kijk, kijken. hier gewoon. Joop van den Ende. Hij wordt ja. 77. Daar Joop. wordt er goed bij stilgestaan. Joop. Joop. Joop van den Ende. 77 speelde in 1956. Zelf in een ooit een toneelstuk. En uiteindelijk, op 18-jarige leeftijd, kocht hij de, de, de televisierechten van. Batman, tenen, tenen, tenen, Batman. Daar heeft hij wat geld over verdiend. Uiteindelijk is hij ook nog clown geweest. Ja, dat was Clown-trio. De, ja, maar hij 1960. is nog altijd een clown geweest. Ja. Nou ja, ja, hij heeft wel een beetje het hoofdje voor Een guitig hoofdje heeft hij Altijd zo lekker positief. En in het begin van de jaren zeventig ging hij al theaterproducties maken. met Jeroen Krabbe en Ko van Dijk. En nou, hij heeft al allerlei dingen gedaan. Hij heeft zelfs ook Barsien Adriaan. Ja, yeah, dat heeft hij ook nog gemaakt. Een van de hoogstandjes. En in 2015 heeft hij 60% van zijn aandelen verkocht... van de stage entertainment, heet het volgens mij. En uh, een van de laatste producties met Tina Turner... heeft die uh, dingen schaam. Uh. Nou, om er even met Basie te zeggen dan. Ja, man, 77. Vertel, wie is er nog meerjarig? Ja, Stefan de Kogel uh, is... ja, uh, yeah, onder andere uh, uh, heeft hij in goede tijden, slechte tijden gespeeld. Hij heeft in verschillende musicals gespeeld. En... Uh, hij, heeft, uh, oh, hij is ooit begonnen op 12-jarige leeftijd met Kinderen voor Kinderen. Oh, oh ja. Mooi. ja. Leuk, toch? Ja. ja. Wie? Wat? Uh, Sugar Lee Hooper is vandaag ook uh, haar geboortedag. Oh, die ken ik hem wel. Ja. Joe met de banjo. Aparte persoonlijkheid. Vroeger drumde ze. Op een gegeven moment was ze, van, was ze gevallen of zo, van het podium. Gebeurt alles nooit. Artiesten vallen nooit van het podium af. Uh, zij ook. En uiteindelijk had ze zo'n uh, waanzinnige uh, blessure. dat ze niet meer kon slaan met die stokken. Ja. Nou, toch, ik denk als zij haar haalde. dan was het wel uh, was het klaar met je wel. Maar goed, toen uiteindelijk is ze gaan zingen. en dit was een van de grote hits. Ja, ze is in 2010 al overleden. Dus ze ja. 62 geworden. Niet heel erg groot, Helaas, nee. dat is wel een beetje jammer. Ja, precies. Goed, Howard Jones vanda wordt vandaag 64. Howard Jones, oké, ooit andere van dit. Synthesizer muziek met een beat. Hide and Seek was mooi. Maar ook dit bijvoorbeeld. Hij is zelfs in 2007. Is hij nog bij... Heet um, het ook alweer? Uh, Sinfonie Rosso. Nee, hij heeft hij optreden gegeven hier in Nederland. En, uh, dit is misschien ook al wel bekend voor. Things Can Only Get Better. Mooi gegeven. Had tussen 1983 en 1992... 15 hits... Oh. Vooral al dit geluid is overbekend, hè, dit. Oh, lekkere muziek. Howard Jones en uh, Pastel, heeft hij nog een nieuwe single uitgebracht. Dat was in uh, 2009, hoewel oh, is ook alweer tien jaar geleden. Het was dit. Ja, dan ga je een beetje het Elton John tijdperk <coughs> in als je oud wordt, hè? Jazeker. Dan krijg je dit soort meuk gast. Sterk, ik hoop dat je nog iets ja. anders in je leven doet. Goed, vertel. Wie is er een meerjarig? Ja, wie, wie vandaag 334 jaar geleden is geboren, maar je moet wel genoemd worden, is Georg Friedrich Hendel. Want hij, was, hij werkte ook samen met Johan Sebastian Bach. En ze waren met z'n tweeën echt helden in die tijd gewoon. Hij heeft in totaal meer dan 610 werken geschreven, gecomponeerd, waarvan velen nog steeds worden uitgevoerd. Oké. Okay. Dus dat, is, uh, dat mag best even genoemd worden. Dat mag best wel even genoemd worden. Ja. Had ik echt wat dingen moeten laten horen ook. Marcus. Ja. Ja, de laatste die ik wil noemen is Emily Blunt. Uh, die heeft onder andere gespeeld, uh, ja, beroemd geworden door uh, de film The Devil Wears Prada. Yeah. En uh, ja, ze heeft later nog in vele uh, andere films uh, gespeeld. Waaronder uh, eigenlijk de laatste werk Mary Poppins Returns. Die oh. is uh, onlangs uh, uitgekomen. Oh ja, je moet al wel zo'n oud verhaal kijken of we nog een nieuw leven kunnen blazen. Gewoon. Vandaag zou ze jarig zijn geweest, Ria Briefjes. R R Ria Briefjes en zij is natuurlijk van de Dolly Dots. Ja. Echt, in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80 had ze grote hits. Dit was natuurlijk wel oh, de allerbekendste. 79 kwam dit uit. Ze is in 2009 overleden. Ze was toen ernstig ziek. En na de Dolly Dots ging ze in 1988 en 1989 ging ze solo. En met Glenn Medeiros heeft ze nog een hit gehad. Ja, dat was de. Oh, een laatste. dan? Ja, die ook ik even op moeten zoeken. Maar met Glenn okay. Medeiros heeft ze nog een hit gehad. Uiteindelijk werd ze ziek. Ze heeft toen uiteindelijk na... Uh, eind jaren 90 is ze gestopt. Toen dacht ze, ik vind het wel mooi geweest. En toen is ze bezig gaan met voeten. Weet je wel? wel goed, goed reflexologie en dat soort dingen. Nee, penicure is ze gaan doen. Gewoon oh. een praktijk aan huis. Toen was ze wel klaar met de showbizwereld. Goed, nou, tot zover de verjaardag. Ja, dan, zo weer. dan hebben wij straks ook alweer de Zandvoortse berichten. Man, wordt er vol met informatie. Toenbak leeft. Pluiten door het leven. we lekker in bed liggen. We praten hierbij wat er allemaal speelt hier. En dan hier fijne muziek van Andrew Bird. On the precipice paused. Did he jump or did he fall as he gazed Into the morn on the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this with Finest work yet. Geen idee. Het vond mij geen uh, verzamel. Nee, maar goed, dit staat erop. Dit is de zaterdagmorgen. Toe boek leeft. Fijne op aanstaan. En we hadden het over oude muziek. En vandaag we een heel stuk in de Telegraaf te lezen. Over het feit dat Vanille weer helemaal terug is. En dan is hier die jonge gasten. En dit is dan een vrouw uit uh, Haarlem. Die er helemaal gek is van uh, langspeelplaten. En uh, die, die vindt het leuk. Dat gekraak weer is tot haar te nemen. En het is, het is ook een moment om eens een keer een heel album te Draai in plaats van op Spotify gewoon alleen één nummertje... en dan komt er alweer de volgende nummer. Wacht, dus op Langspeelplaat... Wacht, wacht even, we gaan het nu doen alsof de Langspeelplaat opeens terug is? Ja, dat is alweer zo gelul. Om er dus zoveel tijd komt dat weer tevoorschijn. Volgens mij één keer in de twee jaar wordt er weer zo'n verhaal gelanceerd. Ja, Langspeelplaatsen zijn helemaal weer hip... Nou, en sorry, voelen... maar langspeelplaten zijn nooit weg. Geweest. Nee, dat is dus... nooit geweest. Maar nou goed, dat wordt dan weer een beetje gehyped. Dat zijn dan die iets jongeren die dit tot zich nemen. En die zeggen van, ja, op die manier kan ik dan wel een heel album luisteren. Want op Spotify doe ik altijd gewoon maar één trekje En dan, ja, dan zet ik hem op uh, ja, wissel, of hoe noem je dat? Uh, op uh, shuffle. En dan word ik gewoon weer verrast door iets nieuws. En echt contact met een artiest maak ik niet meer. Nou, ik vind het een uh, leuke actie. Ik voel me dan weer ontzettend hip. Als ik denk, oh, langspeelplaten worden weer gedraaid. Ik ben gewoon een super ouderwets natuurlijk eigenlijk. Gewoon, gewoon super oud. We gaan super oud. Gewoon echt ontzettend blijven hangen. Nee goed, ik draai nog dat cd'tjes af en toe hoor. Dat wel. Ook wel langs speelplaten. Goed, het is er alweer tijd voor volgens mij. Het is namelijk half... Eh, en nog half... Zandvoortse berichten. Ja, even het knopje moet ik vinden. Nou, Marcus, begin jij Begin jij maar. Uh, Begier, maar. Begin ik? Ja, ja, begin man. Uh, ja, de slagerij De Halte uh, is officieel geopend. Onder toezicht oog van uh, vrouw en kind uh, als mede genodigde en personeel heeft uh, de slager uh, Joey Baan zijn nieuwe slagerij uh, geopend. Het pand uh, in de Haltestraat op nummer 3 uh, was uh, lang geleden ook een slagerij. En was, uh, uh, uh, waar ook een slagerij in was gevestigd is uh, de afgelopen week, uh, weken flink verbouwd. En het resultaat was uh, nou, deze winkel. Okay. Deze Dat was dan ook weer? Eén slagerij was gesloten, iemand die het al heel lang deed. De ja, op... het eind, uh, helemaal aan het eind. De Instituut of zoiets. Zo was, het, zo was het de naam. Maakt het ook niet uit. De boulevard Paulus Lood wordt als eerste op de schop genomen. Vorige week woensdag was de tweede bijeenkomst. En de eerste was dan een tijdje geleden. En toen werd er een schetsontwerp ingediend. Hoe het allemaal moet gaan komen, iedereen kon daarop schieten. Dat hebben ze nu ook gedaan afgelopen woensdag. En uh, ze hebben nu uh, de eerste fase... er zijn drie fases. De eerste fase is de Paulus lood. wordt onder de genomen. dan de, de Vavousje... en dan Bernard uh, en Zuid... worden dan uh, uh, ja, allemaal uh, gerestyled. Ja. Hartstikke leuk. Ah, en het dat... is ook wel nodig. Ja, het is ook wel nodig, zeker. Ik weet He. dat ik net bij de gemeente begon te werpen, uh, werken... Ja? en toen hadden ze net al die stenen helemaal nieuw gedaan. Oké. Okay. Ik herinner me ook nog... meneer Wetheim, de, de, de, de directeur van publieke werken... is de joggingpak daar... Maar nu als je ziet hoe scheef het allemaal ligt. Ja. is waren dus motieven van wit, geel en wit, wit, zwart en rood. Ja. En het is helemaal echt uit zijn verband. Oké, okay, dus echt wel nodig om dat onder... ja. ja nou goed, ja. Het ambitieus plan, want het moet eind 2019 moet het in ieder geval al gaan beginnen al. Kijk maar. Ja, ja goed, het begin is geen punt, maar het einde, dat lijkt me een punt. Nou goed, ja, dan was het nog gedoe met brede rode en Paulus loten over de rijrichting. Daar zijn ze nog boven over de bakkelei. Dat vinden sommigen niet echt een goed plan, omdat die rijrichting te veranderen. Oké. Okay. Ja goed. De inwoners van Standort, die konden een enquête invullen... over wat voor burgemeester zij zouden willen. Ja. En uiteindelijk willen ze dus een burgemeester met visie. En uh, de enquête is geweest dus van 5 tot en met 14 februari. En ze gaven ook aan het belangrijk te vinden... dat de burgemeester zichtbaar is in de samenleving. Dat hij of zij een verbindende rol vervult... En uh, ze vinden het niet zo belangrijk of de burgemeester een stille kracht is... of beschikt over veel dossierkennis. Dit is het niet belangrijk dus? Het minst belangrijk. Er ja. hebben 239 mensen meegedaan. En uh, die, die resultaten worden dus meegenomen in de profielschets... voor de nieuwe burgemeester. En de gemeenteraad gaat u aanstaande dinsdag in raadsvergadering hierover beslissen. Maar ze willen dat hij visie heeft. Ja, ja, we dat weten. is echt zo'n containerbegrip... waar ja, je echt ja. niks, niks mee kan. Mee kan. Nee, niks nee, visie. Want uh, Rutte heeft ook visie. Oh nee, die had juist geen visie. Sorry, was het even wat. Goed vertel. Ja, wederom uh, is er een uh, dier aangereden... op de zeeweg. Ach nee, uh, nee uh, dat gebeurt toch uh, nooit. Ook, ook hierbij raakte een auto... Uh, flink beschadigd. Een uh, jager moest de komen om het uh, dier definitief... uit zijn uh, lijden te verlossen... Uh, rond uh, 18.30 uur uh, reed de automobilist. Wacht even, wacht even. Hoor. Wacht even. Ik zou lekker om te doen. Goed, oh, ja, ja, nee, ja, ja, ja. Ja, klaar. Ik zou nog eentje, voor de zekerheid. Ja, okay. Is hij dood nu? Deze komt er een hoop niet vanaf. Vlamme, Oh, he, oh mijn <laughs> ja, rond, uh, een stuk, jongen. Ja, zeker weten. Rond 18.30 uur reed de richting Zandvoort. Uh, toen een volwassen hert overstak en de oude automobilist kon niet meer uitwijken, uh, de vrouw die in de auto zat, uh, raakte. Uh, ja, wel een beetje onwel na het ongeluk. Ja, Hij uh, heeft pijnstilling uh, gekregen van, uh, van, de, uh, van het ambulancepersoneel. En het hert ook? Uh, het hert het her niet, nee. Nou, sadist. <laughs> Goed, gelukkig uh. hebben wij geen last van olifanten... want we hebben ze in andere landen te veel ja, dat, uh, uh, dat komt nog. komt nog, De maar. auto moest wel weggesleept worden. Die was gewoon klaar. Dat was gewoon, uh, oh, uh, Facebook feestelijk. Oké, okay, nou. Uh, uh, uh, uh, uh, nog even de auto erbij dan. Uh, kijk... Precies, autokant. Maar niks, uh, maar niks. Matrixborden uh, waarschuwen. Afgelopen weken zijn naar nou, mijn admiraal buurt zijn, uh, met auto zijn ze heel veel auto's zijn uh, ingeslagen, ruimte, spullen zijn uh, uh, uh, gestolen, gejat. Dus nu staat er in de Lineeistraat staat er een uh, matrixbord en die waarschuwt voor uh, dat er inbrekers zijn. Dat je dat je spullen gewoon uit je auto moet halen. Niks bruikbaars in je auto laten liggen, want voordat je weet, uh, ja, gaat er een raampje aan en uh, ja, gaan ze. Uh, Gaan ze ermee aan de haal met je spullen? Dus dat is. Uh, ja. Ik wilde. Uh, vooral in Bloemendaal, Heemstede, dus gaat ook heel veel uh, te gebeuren. Dus. Eigenlijk moeten bewoners gewoon allemaal scherp zijn en elkaar erop wijzen. dat er een, een rare snuiter in de straat loopt. die bij de auto's naar binnen staat te kijken. Nou. Oh, dat weet je al genoeg. Nou, ja, tot zover uh, wordt het alweer. Of jij ik nog wil iets? alleen nog melden dat ja? vanavond het cabaret AC. Op, uh, om acht uur begint. en niet zoals vorige week in de krant stond om twee uur s middags. Oké. Okay. Dus uh, vanavond, uh, gisteren is de generaal geweest. En met frisse moed wordt er vanavond een voorstelling ten tonele gebracht. Heerlijk. Nou, dan doen we nu even die landenkeuze. Ja, ik heb die landenkeuze klaarstaan. Het was van de Doddidos. Het is de DJ She's a Oké, nou. De van... Omdat Ria briefies eigenlijk jarig zou zijn geweest. dat je een Ja, Ja, natuurlijk. Alles moet bekostigd worden. Dat snap ik ook allemaal wel. Dat vind ik ook wel niet erg. Dan praten er gewoon even helemaal overheen. Oké, okay, wordt de kwaliteit beter of niet? Als het wel. Dit is echt uh, radiokwaliteit. Nou, volgens mij moet je even een ander op gaan snorren. Dit is echt uh, of je door de telefoon uh, aan het luisteren echt? bent oh. naar, uh, naar de Donny -tos. Nou, nou okay. Doe we eerst even een ander plaatje. Maar we gaan Kom straks door je landenkeuze voorbij. Ze staat dinsdag... In uh, de Ahoy. Nee, in uh, poppodium 013. Ik heb het niet oh, over de Dolly, Dolly Dots. Oh, dat dacht je dat van mij had. Nee, ik heb het over Melissa Average. Ze heeft een nieuw CD, de Madison Song. Fate to Design. Oh, it's not so complicated. I'm sure I'll be alright. You wanna change me? Don't bother, cause I can read the sign. Rearrangement Pain, my teeth in someone else's chains. Ja, I like the way I do. Oh, echt zo'n wijvelplaat. Als ik hem hoor, dan zet ik altijd de radio uit. Ik ga even iets anders doen. Maar goed, smaakt ook andere muziek. Ja, dat vergeten we soms een beetje. Maar goed, ze staat in 013 in Tilburg. De kaarten zijn al uitverkocht, maar via de Zwarte Markt kan je vast voor duizend euro nog al een voor, uh, voorste rijkaarten krijgen. Moet je wel diep in de buidel tasten. Melissa Average, ze is trouwens niet zo heel erg oud. Ze is 57. Ja. Ja. Dus wordt, eh, ze wordt, eh, niet vandaag, ze wordt, eh, dit jaar wordt ze 59, Bliss Average. En dat heet, euh, ja, eens even goed kijken, de Faded By Design. En de laatste heet uh, Medicine Show. Nou, ik weet niet of ze ook medicijnen uitdeelt tijdens de optredens. Maar de theorie erachter weet ik niet helemaal. Dus uh, de zaterdagmorgen, we kijken de wereld in. We hebben net al de standvoortse berichten gehad. En uh, nu hebben we nog wel andere wetenswaardigheden. Ja, er waren bouwlieden ja? in uh, Estland... En die uh, dacht dus een wolf te zien uh, verdrinken... of nee, een hond te zien verdrinken bij de Cindy Dam. Die hebben we dus gewoon gered. Maar uh, uiteindelijk uh, bleek het een wolf te zijn. En de wolf reageerde erg rustig op de bouwvakkers... en later op het dierenambulance um dieren personeel. Maar uh, normaal gesproken kan het benaderen van wolven wel gevaarlijk zijn... vanwege hun scherpe tanden en onvoorspelbaar gedrag. Maar uh, die een van die man die zei, gehoord, ja, hij was heel kalm, hij sliep op mijn benen... pas toen het dier werd nagekeken bleek het dus om een wolf te gaan... Maar uh, er zijn nu ook al foto's bij dat hij dus inderdaad wel een muilkorf om heeft. En ze, hij is in een kooi gedaan. Maar ik denk zelf, als je hem nu bijhoudt en eten geeft en zo, volgens mij blijft hij dan, uh, kan je hem dan prima gewoon als hond hebben hoor. Ja, ja, dat geloof ik ja, wel. Ik geloof het niet. Ja hoor, lijkt me leuk. Zeg maar ah. zo uh, ja, er dus, dus, is wat anders. Uh, ja. Nou ja, hij zal wel inderdaad kleine hondjes in de buurt zijn. zal hij misschien wel aanvallen dat hij denkt: van nee, hey, eten. Maar, uh, ja. Nee, dat is Pavlov-effect. Wat een goed idee. Ah. Het is gewoon een hond, hoor. Hij is gewoon een hond. Ja, ja nee. Ja, wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Nou ja, ja, goed. Ja. Het grappige is gewoon, ja. al, die, al die achterlijke hondjes... die er nu bestaan tegenwoordig... die allemaal van die wolf afstallen. Ja, klopt. is er ooit dus een gek... Feest... Ooit begonnen zeg maar, met die wolf gewoon uh, te ja. gaan voeren. En uiteindelijk is daar een hond uit voortgekomen. Uiteindelijk mijn, mijn bergkeesje. Ja. ja. Mijn ja. Het is, kleine... wel, is een mini-wolfje. Is, is een heel klein wolfje. Ja. Oh, oh zo schattig. Ja. <laughs> ja. tot en nu, zeg maar, de, de vader... En die verschillende hondjes, die zelfs ja. kat zo koud hebben. Denk, oh. Ja, bijna zeg maar, een soort naakte katten zijn dat. Ja. Maar net, toch weer net even anders. Nou goed, vandaag... Eh, ook een heel groot stuk in de krant te lezen. De Telegraaf over paspoortenfraude. En het schijnt dat paspoorten dus namaken. Dat is bijna niet te doen, hè? Die paspoorten zijn gewoon kunstwerkjes. Schoon met allerlei laagjes over elkaar. Dus wat doen ze nu? Nu gaan ze, zeg maar, een paspoort zoeken. En dan gaan ze de persoon die met de grenzen over wil of uh, illegaal ergens naar binnen wil. Die gaan ze gewoon aanpassen. Dus die persoon krijgt een pruik op. Zijn haar wordt op die manier wordt geknipt. En uh, goed, een speciale bril. Want soms mensen van de margineer, die zeggen, ja, je lijkt wel op. Ja, die bril, ja, die staat ook op de foto. Nou, dan moet je hem wel zijn. Dus nu krijgen ze alle tips hoe ze waren, op, waar ze moeten op letten. Traanbuis en de stand van de ogen. Maar ook heel herkenbaar zijn bijvoorbeeld de vorm van de oorschelp. Die, daar moet je goed naar kijken. Dus, ja, en dan kunnen ze nog een beetje achterhalen of uh, de paspoort van de persoon is. Want er is toch een pakken voorgekomen dat uh, de paspoort van hele, heel iemand anders is. En dan gaan ze hem uh, traceren en dan uh, komen ze hem uh, tegen ergens anders. Dus nou, we zijn er druk mee bezig daar bij de Marche Uche. Goed, nog meer dingen, Marcus? Ja, jouw favoriete uh, uh, designmerk, Ikea ja? komt uh, nee. met, uh, uh, met slimme gemotoriseerde rolgordijnen. Hey? Uh, Oké. Okay. Dus, uh, ja, het zijn rolgordijnen die je met je telefoon kan bedienen. Uh, ja, Dat uh, is wel wat ik altijd wilde. Die automatisch, uh, of uh, hoe heet het, die je gewoon met een kropje ook natuurlijk kan bedienen. En uh, die, die je dus ook kan instellen. Nou, zo laat gaan, gaan de rolgordijnen naar beneden. Uh, Oké. Okay. Dus dan, als je dus uh, denkt van, nou, uh, weet je, zo rond... Uh, Rond zes uur, half zeven wordt het donker. Nou, dan stel je hem op half zeven in. Dan gaan we gewoon automatisch... Je rol naar beneden. Ik o, vind oh. het... Okay. Okay. Ja, okay. Oh, nou, vind ik niet het juiste. Kan je nog instellen wat voor geluiden je krijgt? Ja, die vind ik leuker. Ja, okay. Okay, okay. Dan, uh... Ik heb het vroeger ooit wel eens gemaakt met een motortje en zo. Met een draadje. Toen deed hij het een paar keer met de gegeven, misschien weer stuk natuurlijk. Ja, goed, ja, je knutsel wat zo. Nou, is het al tijd voor ik die Ik heb we klaarstaan? De Ach, Dolly Dodd, nee. Cisella, de, Terug naar de hippe tijd met de Dolly Dots. Ja, maar ik zat er weer één in de klas. Vandaar, dus dat vind ik toch wel weer leuk. Je zat er met één in de klas? Ja, met uh, uh, Betty. Met? Betty zomer. Betty zomer. Ja. Oké. Okay. Oh, dat was de aparteling en die ging later, ging ze helemaal alternatief. Ja, zo'n twassen vrouwtje was dat. Leuk. Goed, Ayer. Dat briefje misschien jarig was, bijna jarig was. She's a Via Briefjes zou jaren zijn geweest, maar al overleden in 2009 volgens mij. Het was ook maar ergens midden 50 of zo, geloof ik, hè? Ja. En, uh, nou ja, goed, ze heeft mooie muziek gemaakt. Uiteindelijk hebben de Dolly Dots een, een paar jaar geleden nog... toch een herinnering, uh, herinnering gedaan tijdens een of ander... Um, oh weet je dat ook weer, uh, de toppers. Toen hebben ze nog met z'n allen nog even opgetreden. Om toch uh, als eerbetoon aan uh, Ria Briefies, die eigenlijk een beetje de liedzanger was van de Dolly Dots. Ja, maar yeah. in dit nummer, deze ziet de liedzang. Nee, klopt. Nee. Apart, dus, dus, het apart. apart. Het is dus wel een partje. Goed, Partier. het loopt echt... Uh, 10 uur, straks stappen, droeg de wereld in. En, uh, ja, ik, was nog even, uh, ik had gisteren een, een verbouwtje, een klusje in uh, Amsterdam. Toen zijn we er aan het verven geweest. Groen en uh, geel zijn we mee bezig geweest. Groen en geel, ja, we gaan Vo weer terug naar de jaren groene. 60. 70, ja, groen en geel verbouwing. We zijn dus weer bruin en oranje. Dat was, was bij Jan en bij Jan lukte het niet allemaal. Dus uiteindelijk heb ik ook uh, dat, die groene en gele verf heb ik gewoon een beetje rondgegooid. Een beetje. Je, moet, je moet er toch vanaf, hè? Ja, je moet er toch vanaf. Dus ik, heb daar een beetje, ja, ik was een beetje onhandig bezig. En dan was ik ook zo klaar met Jan. Ik noem me ook wel Jan Hoerenkid. Dus daar heb ik ook J-H-K opgeschreven. Dus ik ben, ik ben echt helemaal, helemaal losgegaan in Amsterdam. Maar... Lekker. Ja, lekker. Precies. Nou, <lacht> ja, vertel, wat is er nog meer? Nou, nou ik, nu je het uh, hebt over verven. Ik zag vanochtend wel bij die... Uh, ik heb daar zo'n uh, baan waar je kan wordt. Ja? En uh, dat daar teksten staan van tepelklever. En ook helemaal... Uh, tepelklever? Ja, dat is ook zo raar. En nog iets anders... Maar zo noemen die artiesten zichzelf. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Tepelklever. Ja, ja, ja. Dat is het idee van de Maar dat is wel heel mooi, Crafty, weet je wel. Dus dat vond ik wel heel apart. Oké, okay, die ken ik iets. Dus, nou ja, maakt niet uit. Bumperklever ken ik wel. Maar ja, tepelklever. Ja, dat zijn eigenlijk van die mannen die. Uh, ja, die, die Borstige mensen, hè? Als je graffiti hebt, yeah? dan heb je, zeg maar, heb je uh, die teksten. En dat zijn vaak de handtekeningen van de artiest. Yeah. Um, dus ja, waarschijnlijk noemt hij uh, uh, zichzelf tepelklever. Tepelklever. nou hm. ja, best hip. Het is ook wel mama's kindje, kan je het ook noemen dan? Ja, ja. ja. ja waarschijnlijk wel. Mama's kindje. Dat je denkt, ik ja, kan, kan niet van die borst afkomen gewoon. echt Mijn moeder blijft mijn borst voor u geven. Dat was het ook alweer met uh, Little Britain... Ja. Bitty, bitty, bitty, bitty. zoiets iets was toch? Bitty, bitty. nou nee, goed. pak het verder. Ja, goed. Uh, Marcus uh, heb je nog iets kunnen ontdekken? Ja, uh, oh. hebben jullie wel eens geskiet? Ja, ja. Het is lang geleden alweer. Ja, Wee spijt. weet je, die, weet je die skischoenen? Ja, dat weet ik ook wel. Vreselijk. Al. Irritant. Ja, ja, ja. vooral uh, op zich als je aan het skiën bent zijn ze fijn. Dat ze een beetje ondersteuning geven. als ja, je Maar ze, nou, je moet lopen op die oh, dingen. Oh man, het is vreselijk. Het is echt, dat gaat niet van een, een leiendakje. Gaat het niet, nee. Nou ja, een stuk fijner is dan snowboarden. Want dan heb je gewoon... Ja, die soepeler. zijn ja, wat soepeler. Ja. Maar ja, als je die soepelheid op een skischoen hebt, dat is ja? niet fijn. Nee. Nou heeft het merk uh, Dahoe uh, een skischoen ontwikkeld. Die uh, uh, ja, je in principe uh, los kan klikken. Waardoor je een soort snowboard schoen krijgt. Ja? Eigenlijk sta je in een snowboard schoen. En er zit een plastic omhulsel omheen. Die je vastklikt. En op die manier uh, uh, heb je dus wel de stevigheid van een, van een schieschoen. Okay. Maar kun je gewoon uh, ja, redelijk goed lopen op deze schoenen. Oké. Okay. Nou, dus dat, ja, Het zijn er van die hele oude... Het ziet er ook vaak niet uit... Ik moest, was ik, het laatste keer dat ik ging skiën was ik met de uh, buurjongens en die uh, zegt even, die was aan het snowboard. Die zegt van, mag ik je skis even lenen? En dan klikte zo zijn snow, of zijn, zijn, zijn, zijn snowboard schoenen, schoenen. Klikt die gewoon in mijn skis? Ja, maar dat is uh, en dat paste. Is, ja. En hij nou, skiëde zo naar beneden. Ik denk, gast, kan dat wel? Ja, nou, ja. het is een beetje wiebelig, en, maar het gaat toen, wel. En toen moest jij met je uh, ja, dat lukt niet. Moet nog even snowboarden. Dat gaat niet. Ik <laughs> heb nee. een tijdje staan wachten. en Toen kwam hij terug. Ah, nou, dat is wel fijn. Dat, dat, dat is, is wel, wel fijn. Ja, dan nee. moet ik nou zeggen naar beneden met de, met de stoeltjeslift. Nou, dat is niet. Maar goed, dan nou gaan we enkele plaatjes voor tien uur. Een van die plaatjes die we draaien is uh, dit. Ja, my baby heeft een nieuwe cd uit. Funky. Het is blues, het is rock. Het is alles door elkaar. Het is heel vaak verrassend. Supernatural 8. Uh, But natural Zo heet de laatste CD van My Baby. Ja, is een beetje een hele rare muziek. Maar goed, maakt het er allemaal niet uit. Het is de zaterdagmorgen en gisteravond. Ik ben weer televisie te kijken natuurlijk. En soms word je toch altijd weer verrast door bepaalde soort televisieprogramma's. De laatste tijd is het vooral bij Eva Jinnik. Maar ook bij Twanhuis met de sterren. Twanhuis. Ben je in terecht gekomen. Ik heb rtl Jelle even zitten kijken. En toen zat hij echt serieus te praten. Gast, zit je echt serieus te praten met Walter Kroes. Die 30 jaar in het vak zit. Daar heb je je ook in verdiept, verder ook gewoon. Ja, huis Die met de meest interessante minister zit, zit te praten, zit met wat... Nou ja, het, goed, ik, ik wil er niet negatief over noemen... Maar... Ik snap er echt helemaal niks van, Twan Huis. Ik begrijp er helemaal niets van. Ik ben ook benieuwd maar goed, hoe lang hij uh, that... zijn contract verlengd wordt. Ja, ik bedoel, het is toch een stugge man... die dan een beetje lollig zit te praten met Walter Cruz. Ja, die je echt die niet idee dat hij zijn haar en een uh, lapdance doet. Dat doet hij niet. Nee, dat doet hij niet. Maar goed, verder de afgelopen week doe ik ook in de wereld draait door. Uh, dan gingen ze terug, uh, terugkijken naar het feit dat Queen met Live Aid optrad. en gingen ze 21 minuten lang in de wereld draait door. Wayland aan het woord laat. Ik snap ook niet helemaal wat daar de bedoeling van was. Ja, ik ben ook een beetje klaar met die Willem. Ja, uh, wat nou? Wat gaan ze doen? Ja, helemaal de volledige playlist gaan we nou ook spelen. Hij deed het goed, hoor. Ik bedoel, was de kwaliteit was perfect, maar ik snap het concept niet helemaal. Ik nee, denk, nou ja. ik, ik ook niet. Nou ja, goed. Uh, en uh, dat zijn de dingen die me zou opvallen. Denk van, is er niks beters te, te vinden om zo'n programma dan te vullen? Nou, blijkbaar even niet. Goed, wat heb Er ja, ja? zijn er wel, maar dat wordt niet... Uh... Interessant geacht voor de, massa, voor de meuter. Maar, ja. nee, okay. maar wat, wat grappig is vandaag, als jij nog jong bent... en uh, je, je wil eigenlijk wel een keertje kijken of je leuk bent als topmodel. Ja, tuurlijk. Je kan uh, in Haarlem op kan ik, kan het Kennenmerplein... Kan ik Plein, denk je? Nee, je bent te oud. Maar, maar, je maar ben je tussen, als, als meisje tussen de 14 en 21 jaar... Oh. heb je een maatje 34 tot 36. Die heb ik thuis, ja. En ben je als jongen tussen de 16 en 25 jaar... en heb je lengte 1,74 tot 1,81. Dat heb ik ook. Of kijk, nee, sorry. Die meisjes die moeten tussen de E74 en, en de E81 zijn. En de jongens moeten tussen de E85 en de E91 zijn. En er wordt dus een rode loper uitgerold... bij Innocence Model Agency op de Canemarplein 6 tot 14 in Haarlem. En het is dus vanmiddag tussen 1 en 2 jaar. Even oh. tussen 1 en 2 uur. Ja. En voor de eerste 59 kandidaten is er een goodiebag. Nou, dat is wel leuk. Dus als je denkt van, goh, ik... Uh, ik heb het in me. Ja? Nou ja, of dat je denkt, van nou ja, misschien uh, wordt het dan gezegd van nou, dat gaat nooit worden. Dan heb je wel een beetje rotter weekend. Maar ja. Nou goed, ik, ik zit te denk ik aan mijn uh, zoon. De zoon is vrij lang. Ik bedoel, ja. die is langer dan ik ben. Maar je nou, moet goed. wel een beetje opschieten dan, Het is dus tussen 1 en 2. Dus ik, ik zal hem ik zal even een appje sturen. Ja. Ik moet je even het pakken deze kant op. Goed. Ja, leuk toch? En je dochter kan dat ook wel uh, doen. Nee, die zal al elke keer naar gekeken. Die was niet lang genoeg. Nee? Die moest toch langer zijn. Heb op. Vertel. Marcus, heb jij ooit opgegeven voor een uh, model te worden? Uh, nee. Ah, je hebt het wel in je Ik heb het wel eens gedaan, ik, maar het was of, voor sokken. Ik doe het in me, maar ik. Uh, sokken. Voetbald. Voor sokken, ja, daar kon ik mee, daar kon ik. maar dat verdiende niet zo goed. En ik had ook begrepen dat andere mensen ook zomaar plaatsen over konden nemen. Dat het niet een exclusief model was. Goed, vertel. Vertel. Ja? ja? Ik, uh, ik, ik zit er een beetje doorheen je, je zit er je een beetje doorheen? Heen. Ja. Ah, Oké, okay. nou uh, loop ik tegen het einde van de radioprogramma, dus ja, dat is eigenlijk is helemaal niet gek. Ik heb toch wel een heel spannend bericht, want er was een, okay. een of andere. Superbij gevonden. Een superbij. Ja, dat is een uitgestorven vliegende buldog. Die hebben ze uh, gevonden. Want, uh, het was uh, op een van de Molukken eilanden in Indonesië. En ze dachten dus dat deze soort 38 jaar geleden al was uitgestorven. Hij heette Meg Megachile Pluto. En uh, hij heeft dus een gigantische afmetingen. Hij, hij, hij was ongeveer 4 centimeter groot, hè? Dat is best wel uh, een flinke jongen. Oh, Dat is wel een Archea Jetsria. Ja. ja. En het dus, was ja. een, is een sensatie om best. te zien of te horen. Nee, een bij. Oh, uh, bijen, zijn niet, bijen zijn niet zo erg. Hij komt dit door het raam binnen. Ja. Niet doodslaan, hè? Niet doodslaan, nee. nee, nee, nee, dan, nee dan gaat die nee, geen doel. Nee, nee, nee, nee. laat, laat hem op mijn arm zitten. Uh. Ja, ze, die bijen die zitten dan vaak in, uh, in oude termietenheuvels of zo. Ja. En uh, in 81 werd hij voor de tweede keer door wetenschappers gezien. En nu dus weer... En ze zijn allemaal helemaal dol enthousiast. En, uh, maar ze vrezen wel dat door de aanhoudende ontbossing uh, uiteindelijk deze bij ook zal uitsterven. En de andere negatieve factor is dat, het, uh, dat hij zo zeldzaam is dat het een geliefd object is voor verzamelaars van opgezette insecten. Oh. Het is, uh, is bijna net zo erg als dat ze die horen van die olifanten pakken. Ja? Eh? Ik vind ook wel trouwens nog even over die olifanten. Als het er te veel zijn, nou pak dan diegene met de grootste horens. En, uh, en dan kunnen ze zorgen dat die anderen weer beter kunnen leven. Oh, dan denk je bij jezelf. Dan kunnen ze gewoon zeggen met het ivoor kunnen ze er weer in gaan verhandelen. Ja, dat, dat is goed voor de potentie of zo? Ja, ja, voor mijn piano. Ik bedoel, ik heb nu een piano. Voor je piano? Ja. <laughs> Zitten een paar toetsen los. Oké. Okay. <laughs> Sorry. Goed. Beetje flauw. Ja, nee. Dat, uh... dat was ja, het is wel goed, wel goed op door. En ik hoorde ook uh, afgelopen week dat de speciale schildpad... de Hendrika Huppelpupperschilpad, schildpad... die was eigenlijk al doodgewaand sinds 1906 of zo. Ja? En daar schijnt toch weer een exemplaar van gevonden te zijn. En deze exemplaar is ook al ruim 100 jaar oud. Dus, okay. dus nou. dat is ook alweer uh, nou ja, om te weten. Nou goed, dan uh, is hier het einde van het radioprogramma. Uh, gekomen. En dan starten nog één plaat. Oké. Okay. En dat is deze plaat, dames en heren. Richard Ascroft, Natural Rebel. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. We spelen goed weekend. Ja, goed weekend. We spelen elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Tot volgende, Tot week. volgende week. Hoi, hoi.